Ik heb je verzocht hier te komen, Ferdinand... omdat ik een onderhoud met je wilde hebben. Ik hoop dat je kantoorwerk je niet belet hier voor enige tijd te nemen. Uh, nee, vader, natuurlijk niet. Of ook andere zaken je niet beletten naar mij te luisteren. Nee, vader. Ga je gewoon. Ik begin te begrijpen, Ferdinand... dat de heer Blaak bezwaren heeft gehad... tegen een nadere kennismaking met zijn pupil. En het spijt me dat ik mij door de voorspraak van je moeder tot deze dwaarse stap hebt laten verleiden. Dwaze stap, vader? Begrijp u niet. En ik moet zeggen dat ik het niet anders dan te prijzen hem vind... dat hij zijn nichtje beschermen wil tegen iemand... wiens gedrag zo weinig waarborg biedt voor de toekomst van het kind. Mijn gedrag? Wat kan de heer Blank mij te verwijten hebben? Je gedrag? Vraag je daar nog naar? Iemand die zich niet ontziet om op de dag van zijn terugkomst... zijn pressen mee te brengen. Haar op een kamer onderbrengt. Die vrouw een kennis brengt met je vrome, niet spaatsvermoedende tante. Die onder het mom van nachtwandelingen met felters te maken, haar gaat opzoeken, van een dronkenmanspartij terugkomt en zijn medeminar van de trappen laat smijten. Ja, maar hey, stil. Je ziet dat ik van alles op de hoogte ben. En dan denk jij nog aanspraak te kunnen maken op de hand van een fatsoenlijk meisje. Jij bent wel diep gezonken, Ferdinand. Vader. Van alles wat u daar opnoemt, is er maar één ding waaraan ik schuld moet bekennen. Wat betreft mijn wandeling met Velters heb ik u inderdaad voorgelogen. Maar wat de jufvrouw aangaat die bij Heinz logeert, daarvoor hoef ik mij niet te schamen. U had mij bovendien beloofd daar niet meer naar te vragen, vader. Dat heb ik gedaan omdat ik geloofde in je oprechtheid. Maar nu je eenmaal gelogen hebt, waarom zou u me dan ook in andere gevallen niet bedrogen hebben? En is het mijn plicht niet als vader mijn zoon tegen zichzelf te beschermen... en als hoofdschoud om voor de goede orde in de stad te maken? Het is wel spijtig. Te meer omdat mijn verdediging zo gemakkelijk zou zijn... als ik niet door mijn woord gebonden was te zwijgen. Ja, zo is het wel genoeg. Ik weet deze kinderpaard naar waarde te schatten. Voortaan zullen uw gangen worden nagegaan, dat verzeker ik je. Dat is mijn plicht als vader en als hoofdschoud. En nu zal ik je niet verder ophalen. Uh, vader, zo ga ik niet weg. Ik wil van u de verzekering meenemen... dat u eenmaal mijn gedrag beter zult beoordelen. Wacht nog even. Dat is Heinz. Kom binnen, Heinz. en ga zitten. Dank u. U kent mijn zoon. Ik had de eer, u ille streng. Nee, laat je boekje nog maar even. Eerst heb ik u wat te zeggen. Er heeft bij u een een twist plaatsgevonden... waarbij de heer Lodewijk Blaak van de trappen is gesmeten. Waarom heb ik daar niets van gehoord? Dit vertrek ik met uw permission De zaak heeft gehad geen gevolg. Ik achtte niet waardig daarvan te spreek. Dat staat niet aan u om te beoordelen. Wie was de aanleiding tot dat tumult? U hoeft mijn zoon niet aan te kijken, Heinz. Antwoord mij zonder omwegen. Ik... Ik weet weinig of niets af van deze affaire. Ik was niet thuis, maar ik meen toen ik ervan hoorde... dat het een twist was tussen jonge lieden van de eerste stand... en het leek mij goed niet verder uit de pluis, deze affaire. Zo, dus u denkt dat er verschil is in beoordeling... tussen mensen van de eerste stand en lieden van lagere klasse. Maar ik ben nog niet klaar. Vervolgens biedt de heer Sagarius Heins onderdak aan verdachte personen. En laat ook toe dat zekere juffrouw bezoek ontvangt van jonge losballen. Maar, maar met die volop enige streng... hoe kan ik waardenken van een mademoiselle die vereerd wordt met de bezoeken van uw zoon en bekend is met uw zuster? En bovendien wat heb ik ermee te maken, zie dat haar eigen vader bij haar is komen inwonen. Laat Ellaps zorgen voor de zijne. Ik kan de man geven geen ongelijk als hij de heer Blaak van de trappen gooit die binnendringt met zijn dochter. En hoe heet die gast van u dan wel? Het is monsieur van Beveren uit Deventer. En u hebt niet onderzocht of deze heer van Beveren wel bestaat? Intussen kan ik u verzekeren, Heinz... dat een zodanige persoon in Deventer onbekend is. Onbekend? En de notaris Bovels heeft mij nog wel aanbevolen, deze lied. Pas maar op. Misschien kan mijn zoon de ware naam van die man wel onthullen. Vader, ik, ik ben geen verklikker. Al wist ik de geheimen van die vreemdeling... dan kunt u van mij niet eisen dat ik die onthul. Ah. Er schuilt hier iets achter dat ik niet begrijp. Intussen wil ik wel geloven, Ferdinand... dat je minder schuldig bent dan ik aanvankelijk dacht. Maar ik mag toch niet nalaten maatregelen te nemen. Heinz, u zorgt ervoor dat ik op de hoogte gesteld word... van alles wat er in uw huis gebeurt. En u houdt ook mijn zoon in het oog. Zodra u iets bespeurt dat u verdacht voorkomt... komt u het mij melden... En mocht ik merken dat u mij iets verzwijgt, heb ik uw diensten niet meer nodig. Zoals u wenst, Felix. Vader, vader, alleen maar omdat er schijn tegen mij is, behandelt u mij als een misdadiger. Nee, laat Heinz nog een ogenblik blijven, vader. Hij kan getuigen dat ik niet meer dan drie maal bij mijn huis ben geweest. En dat alle drie de keren Lucas Helding de oorzaak was van mijn komst. En het waren alleen toevallige omstandigheden, vader, die mij met die vreemdeling en zijn dochter in kennis hebben gebracht. Ik heb je gezegd dat ik mijn oordeel zal opschorten. Ben je onschuldig, dan heb je van geen enkel onderzoek iets te vrezen. Zo niet, dan ben je gewaarschuwd voor het vervolg. En nu zal ik je niet langer ophouden. Ze zullen je op je kantoor wel verwachten. Goed, vader. Ik verwacht u al met ongeduld, meneer Huck. Wat kan ik voor u doen, meneer Van Balen? U kunt mij in dienst bewijzen en eens naar Notaris Bouwveld lopen. Ik hoor dat hij een heel stuk beter is en reeds mensen heeft ontvangen. En uh, wat moet ik doen bij Notaris Bouwveld? Wel, hij heeft altijd de volmachten opgemaakt voor onze vrienden over zee. Maar er zijn de laatste tijd fouten en onjuistheden ingeslopen... Ik begrijp natuurlijk wel hoe dat tot stand is gekomen. Tijdens zijn ziekte heeft het kanteur deze akte opgemaakt. En niet iedereen is even goed op de hoogte van ons bedrijf. Wat? En ook niet even scherpzinnig, zal ik het maar noemen. Als u dat nu persoonlijk even met de notaris wilt doornemen... want er is nogal haast bij. Pulver... ...moet eerst eerstdaags uitvaren... ...en dan moeten de papieren in orde zijn. Waar gaat het precies om, meneer Van Balen? Nou, kijk... ...ga ik u even zitten. Dan zal ik u wijzen waar het om gaat. Zie hier. Eerst... Gaat u binnen, meneer Haak. Ik zal notaris zeggen dat u er bent. Graag. Deze meneer is nog voor u... ...maar ik denk niet dat het lang zal duren. Dank u. Excuseert u me door het gebouw? Natuurlijk. Het is wel uh, weer voor een bezoek aan de notaris. Huh? Ja. Oh, ja. Ze zeggen wel eens. Echt weer om een erfenis te verdelen. Ja, <coughs> Gaat u binnen, meneer Blaak. Eh, dank u. Ik zal notaris zeggen dat u er bent. Oh, notaris belt. Excuseer, te me. mij. Dag, meneer Blaak. Oh, dag, meneer Huik... Het... Ook uitstekend, dank u. Gegeven door meer goed, ja. Uh, juist, ja, ja, ja, des te beter. Dat wil zeggen... Meneer Poppus. wilt u ja. naar binnenkomen? Ja, goeiendag. Dag, goeiedag. Ik heb mijn paraplu in de wachtkamer laten staan. Mag ik even... Jacobus Blaak. Frederik van Lins. Ja, dat ben ik. Ik merk dat je mij nog herkent. Maar hoe durf je ben hemel, maar denk dan... Oh, maak je niet ongerust. Meneer Huik zal mij niet verraden. En bovendien, ik heb geen keus. En ik moet de kans, nu die zich voordoet, maar benutten. Ik heb al lang geloerd op een gelegenheid... om een gesprek met je te hebben. Met mij? Wat kan jij mij te zeggen hebben? Maar spreek toch zachtjes soms hemels wil. Denk aan je veiligheid. Die hangt van jou af. Jij alleen kunt me helpen. En je zult me helpen. Omwille van onze oude vriendschap... ...en omwille van onze goede broer die in de hemel is. Zwijg toch. Ik wil je graag helpen. Maar laten we ergens anders heen uh, staan. Neem me niet kwalijk, heren. Ik wil niet zo onbescheiden zijn. Ik zal wel even in het voorhuis wachten. Rotaris zal mij trouwens direct wel laten roepen. Ach, wat helpt het? Meneer Huik heeft toch al te veel gehoord. Hoe kun je zo onvoorzichtig zijn? Waar maak jij je, je nou toch zorgen over? Wie ter wereld kan het je kwalijk nemen... ...als je een paar woorden wisselt met een kennis... ...een zwager van je broer... Meneer Huik weet zo goed als jij dat ik vogelvrij verklaard ben. En het had hem maar één woord gekost en het was met mij gedaan geweest. Maar dat woord heeft hij niet gesproken. Doch ik vertrouw dat hij het niet kwalijk zal nemen... als je mij hoe eerder hoe liever hier vandaan helpt. Integendeel. Het verblijf van meneer Lins, of hoe meneer ook heten mag... en dat vervloekte geheim hebben mij al last en onaangenaamheden genoeg bezorgd. En ik zal meneer Blaak uiterst dankbaar zijn als hij daar aan een einde kan maken. Zo? Dus u zou zich van het bewaren van ons geheim ontslagen achter... als ik hier eenmaal weg ben? Zeker. Dat was immers de afspraak. Ja. Maar het zou meneer Blaak wellicht niet aangenaam zijn... als men wist dat hij een aandeel in mijn ontsnapping had. Ach, waarom zou ik dat uitbrengen? Ik denk dat meneer Blaak te goede gedachten van mij heeft... om mij voor een verklikker te houden. Uh, uh, zeer zeker, ja. Ik heb de beste gedachten van u. Uitmuntende gedachten. Maar zullen we hier niet weggaan? Ga met mij me mee naar mijn huis. Naar nee, je huis? Huh. Ik denk dat je zoon dat niet erg prettig zal vinden... na de les die ik hem gisteravond heb gegeven. Oh, ben jij die meneer Van Bever waar hij die affaire mee gehad heeft? Nou, nee, goed, je hebt gelijk, mijn huis is niet daar geschikt. Maar alsjeblieft, we zullen wel een geschikte plaats vinden. En meneer Huik wil wel zo goed zijn mij bij de notaris te verontschuldigen. Zoals je wilt. Meneer Huik, ik neem nog geen afscheid van u... Het schijnt dat het lot het zo wil dat wij elkaar steeds weer ontmoeten. Ik kan u nog één raad geven, meneer Bos. Haast u. Eén uur op onthoud kan u lottig worden. En ik wil u ook nog zeggen dat het huis van Heins geen veilige schuilplaats meer voor u is. En u belooft van deze ontmoeting niet te spreken, meneer. Ik heb u al gezegd dat ik geen verklikker ben. Ik herhaal wat ik al tegen meneer Van Lins gezegd heb. Ik zal alleen spreken als de plicht het mijn gebied. Ja, daar, daar moeten we dan mee doen, u wilt u binnenkomen naar huis? ergens verwacht u. Oh, graag. Uh, ja. Meneer Ferdinand, er is een heer om u te spreken. Een heer? Nu vanavond? Uh, wie is het? Een meneer Helding. Ach, wat vervelend. Wat komt hij nou weer doen? Uh, heb je gezegd dat ik thuis ben? Ja, meneer, ik, ik, ik wist niet... Oh, ja, nou ja, laat meneer dan maar binnen. Goed, meneer. Ja. Gaat u mij naar binnen, hè? Goedenavond, meneer Huik. Ja, goedenavond, Helding. Gaat u zitten. Dank u. Wat kan ik voor u doen? Ik... Uh, ik kom u eigenlijk bedanken... dat u mij die namiddag van de draverij naar huis hebt gebracht... Ik had wat gedwongen... de Helding, dat was toch niet de moeite waard... om daarvoor helemaal niet even naartoe te komen? Ja, ziet u... Ik, ik kan het eigenlijk niet goed begrijpen. Ik had wat hard gelopen en het was nogal warm. Anders kan ik het mij niet verklaren. Ik bedoel, van de wijn alleen kan het niet gekomen zijn. Verontschuldiging niet, meneer Helding. Ja, ja, het was anders goede wijn. Misschien wat zwaarder dan ik gewend ben. Ach, het is jammer dat het zo gelopen is... Want de heren hadden nogal plezier in mijn poezie. Ja, dat ja, hebben ja. zij getankt, meneer. Mijn... Dank, dank u, dank u. Ik heb gehoord dat meneer Lodewijk... bij mij aan huis zo lelijk terechtgekomen is. Uh, ja, maar het lijkt mij het beste... dat onderwerp niet verder aan te roeren. U hebt gelijk. Er gebeuren trouwens meer rare dingen. Wie had ooit kunnen denken... dat die meneer van Beveren... Wat is er met hem? Om met vader Vondel te spreken... Hij trok al heimelijk af en zonder enig teken van wapen of trompet. Hij is weg, met de Noorderzon vertrokken. En, en zijn dochter? Die is er nog. Maar die zal ook niet lang meer blijven. Want Heinz wil haar niet langer in huis hebben. Maar waarom niet? Wat is er dan voorgevallen? Dat zal ik u vertellen. Ik was gisteravond bij haar uitgenodigd op een kopje koffie. Ja. Dat doet ze nog alles zo s'avonds. Ik heb er altijd vrij entree. Het ging niet aan alle heren gegund wordt. Ja, ik begrijp de... dat zij een zwak voor u nou, is. Ja, dat is <laughs> tot daar toe. Maar ik vind het zo in haar te prijzen... dat zij niet te groots is om met een oud man... als ik wat te keuvelen... en haar smaak in vindt... dat ik haar nu en dan een pennenvrucht voorlees. En uh, was haar vader dan niet dacht? Dat wil ik u nu juist vertellen. Ik zat dus zo alleen met haar... vis-à-vis, -vis, zoals de Fransen zeggen... En had haar zojuist mijn gedicht op het kuiltje voorgelezen. U weet wel, waar de heren zoveel plezier in vonden. Ja, ja, ja. ja. En, en toen, toen de deur open ging... Ah. Bent u daar, nou. papa? Dag, kind. En? Bent u geslaagd in uw bezoek? Jazeker. En ik heb nog een ontmoeting gehad ook. Met wie, papa? Dat zal ik je zo straks vertellen. Ik, eh... Uh... Uw dochter had mij uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. Juist. En ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar een van mijn verzen voor te lezen. Zo. Maar als ik stoer. Nauwelijks. Dan, dan ga ik liever heen. Zo wat u wilt. Uh, goedenavond meneer. Uh, meneer Van Beveren, mevrouw. Zo, vriend Helding. U ook hier.